In ieder geval, we hebben Marcel van Kuik aan de telefoon. Goedemorgen, Marcel. Hoi, goedemorgen, Roy. Goedemorgen, oude buurman. Hey, ja, um, ouwe buurman. Nou, Play het Loud, jij bent hier tegenwoordig ook radio-dj bij ZFM. En uh, hoeveelste uitzending is dit alweer?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 pleuren die jongens altijd een, een ah. nieuwe materiaal op Spotify. En ja. dan zitten wij bijna achter het net te vissen. Of we moeten een beetje uh, dat ze ons een beetje gunstig gezind zijn, dat ze ons de primeur gunnen. Dat gebeurt ook wel eens regelmatig. Maar we zijn nu de laatste weken een beetje aan de verkeerde kant van het kwartje aan het vallen. Dus, oh. dus, dus ja, dat, uh, dat lukt niet altijd. Hey ja ik heb even gemist wat soort muziek is uh, Dat is uh, heel breed. dat uh, tikt ook een beetje bij Marcel eigenlijk aan. Want die hangt ja. nog volgens mij steeds aan de telefoon. Maar maar die... luistert geïnteresseerd. Ja, ja. ja er zit soms ook <hij> nog wel een metal in. Uh, trouwens, voor okay, jou, Marcel, ja. dat is ook wel heel ja. erg leuk. Uh, ja. Bij NH Pop hebben ze een, een nieuwe band uit Haarlem. Die heet ja. Illuster. Uh, dat zou ik even checken als ik jou was. Hoe? Illuster.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 Ja, okay, vond het mee? We, uh, nou, dan ga ik luisteren, nee, denk ik. Het is een uh, combinatie tussen hard rock, heavy metal uh, muziek en hij heeft ook oh. een beetje progressive en symfonische metal gemaakt okay. vroeger. Oké, nou, dat, is, dat is heel Dit, mooi. Het is wel interessant. Het is dus geen grunts in voor, het is gewoon een uh, clean zang. Ja. En hij uh, heb gewoon een hele goede stem. Ja. Nou, Luister dus. We gaan allemaal ja. luisteren, naar uh, sowieso ja, naar Jaap natuurlijk. En dan uh, ook op zondag.